Vijf uur. Lott Lewin met het NOS-journaal. Ernstiger, dat blijkt uit een peiling van de Landelijke Huisartsenvereniging. De huisartsen willen dat de politiek ingrijpt. Huisartsen ondersteunen mensen met lichte psychische klachten zelf. Maar de stroom mensen die om hulp vragen groeit snel. En de problemen zijn vaak groter dan de huisarts aankan. Staatssecretaris Blokhuis zegt dat hij verwacht dat de wachtlijsten... voor volgend jaar zomer zijn teruggedrongen. Het Spaanse openbaar ministerie heeft de rechter gevraagd om een internationaal arrestatiebevel tegen de afgezette Catalaanse leider Puigdemont. Hij had vanochtend in Madrid moeten zijn voor een verhoor door het Hoge Rechtshof, maar Puigdemont is al een paar dagen in België samen met vier ministers. Het Spaanse OM wil ook hen laten oppakken. Het Catalaanse parlement verklaarde zich vorige week onafhankelijk en meteen daarna werd het regiobestuur afgezet. Ze zijn onder meer aangeklaagd wegens opruiing en rebellie. Een groep van ongeveer 15 mannen heeft in het stadsdeel Blerik in Venlo journalisten bedreigd en belaagd. Ze stonden op straat bij de plek waar gisteren een man werd doodgeschoten. Een cameraploeg van de NOS werd daar agressief benaderd en met de dood bedreigd. Verder zouden ze ook een verslaggever van Poont hebben mishandeld. En zouden de jonge heren hebben geprobeerd om een camera van een journalist van persbureau ANP af te pakken. Een man uit Utrecht die vorig jaar terugkeerde uit Irak... waar hij had gekookt voor gewonde strijders van islamitische staat... is veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan één voorwaardelijk. De rechtbank oordeelt dat de man door het bereiden van maaltijden... IS heeft ondersteund. Ook legde hij voor de terreurorganisatie in Raqqa en Mosul telefoonlijnen aan. Het weer dan nog? Vanavond trekken de laatste buien via het Zuidoosten weg. Het koelt vannacht flink af. De minima liggen tussen de 2 en de 4 graden. Met kans op voorstaande grond. Morgen eerst kans op mis. Verder is het bewolkt, maar zo goed als droog bij ongeveer 12 graden. Dit was het TennoS. CFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. mooi van de ANWB. In de Randstad staan nu 60 files, dus gebruikelijk voor de donderdag. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. A1 Amsterdam Apeldoorn tussen Bunschoten en Barneveld. 20 minuten extra A5 richting Amsterdam. Daar staat het stil tussen knopend Raasdorp en aansluiting met de A10 bij Westpoort. Over 6 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk op de ringweg van Amsterdam. De A10 West richting de A10 Noord. Voor de Koentunnel staat het vast. De rechter tunnelbuis is dicht... A-12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden 19 kilometer en een half uur vertraging. Ook een half uur extra op de A-15 van Rotterdam naar Gorkum. tussen op het Ridderkerk en Papendrecht staat 8 kilometer. A-27 Almere richting, uh, richting Gorkum tussen Hilversum en Houten 15 kilometer. De rechterrij is dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. De vertraging is bijna een uur. En op de A44 naar Den Haag voor de verkeerslichten van Wassenaar 20 minuten vertraging. Op de N206 ten zuiden van Leiden richting Zoetermeer staat tussen de A44 en de A45 kilometer. De vertraging is een half uur. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 welkom terug bij Hans en Ronald in de Middag. En wat gaan we in de tweede uur doen? In de tweede uur hebben we een kwart over vijf de Gauwe Gauw Ouwe van de Week. En dan hebben we om half zes het weer voor het komend weekend. En om kwart voor zes het bioscoopprogramma van de Week van Circus Zandvoort. En we hebben natuurlijk heel veel lekkere muziek. En nog een hoop nieuwtjes over Zandvoort en de omgeving. Er is genoeg te doen. Dus en uh, ja, de muziek die wordt uitgezocht door Ronald. Dus dat is, heus wel, zit dat goed. Mijn naam is Hans Wassenaar. Heel veel plezier dit uur. Ik heb mijn troubles naar me, Adam Roo. You know that gypsy with the gold cap, too. She's got a power. Hoe zou die heten? Uh, nummer 10? Nee, 9. Oh, 8, 7, 6. Love potion nummer 9. Ja, <laughs> number 9 van zo. De Searchers. Oh? Ja. ja oh. Ja. oh daar had ik een goede uitgezocht, vond ik zelf. Ja, ik heb een mooie klaar gezet, maar ja, goed, ja, eigenlijk Als je ja. bent... Ja. Nou, die mag je die nu draaien. Ja, je hebt ik heb ook, ik tellen, heb ook dus uh, dan frommel je hier allemaal dingen in. Want ik denk van Hans, Hans, Hans, Hans, ja, Hans, Hans ik, Hans. ik mag dan Hans. ook zelf wel een beetje inbrengen hebben. Ja, nou. Het is jouw programma. <laughs> ja, ja, dat is waar. <laughs> het, ik, ik heb nog wel een nieuwtje. Als je oh, alles je al geprobeerd ja, ja, ja, ja, ja. Dus even, dan doe je hem zo meteen. Ik denk, hè, we gaan door met muziek. Nou, kom op met een dingetje. Nee, nee, het is maar een heel kort dingetje. En uh, het, het gaat over meer zien met minder zicht. Dus het gaat, gaat over mensen die heel, wein, heel slecht kunnen zien, wat al erg genoeg is. En als je dan zegt, ik heb alles al geprobeerd, voor mij zijn de mogelijkheden op, ik moet er maar mee leren leven. Nee, zeggen de medewerkers van Fysio... Hulpmiddelen zijn slecht een onderdeel. Er zijn nog zoveel andere opties voor slechtzienden. Daar kunnen zij u uitleggen tijdens de inloopspreekuur op 8 november van 2 tot 4 in het Zandvoort, In de Bibliotheek van Zandvoort, dat wou ik zeggen. Ah, oké. Okay. Ja. En, uh, de, het zal. Ik heb uh, even geen idee wat ik me daarbij voor moet stellen. Ho hoe bedoel je? Dat je slecht zicht hebt? Ja, nee, slecht zicht, maar dat het meer hulpmiddelen zouden zijn. Ja, dat weet, dat weet ik natuurlijk ook niet. Okay, ja, ja. Nou ja, misschien een sprekende klok of een sprekende telefoon. Of, of, ja. Ja, op die fiets. Zoiets? Ja, ja, ja, ja, maar mij, mij kwam in eerste instantie Star Wars. Of nee, <laughs> nee. Star Trek erboven. Nee, nee, nee. nee. Maar het, het lijkt me Sorry. wel heel erg. Het is, het is heel erg als je uh, of slecht kan zien, zien of slecht kan horen. Dat is net zo erg, denk ik. Ja. Ja, ja. ja voor sommige mensen is uh, stom zo een... Uh, een zegen zijn. Toch? Wat zeg je nou? Voor sommige mensen zou stom een zegen zijn. Ja. Ja, precies? <laughs> ja, ik moest er even over nadenken. Precies. Nee, <laughs> ja, ja. Soms ben ik zo diep, hè. Ja, zo diep, diep. diep hè? Oh. There ain't no Het was uh, natuurlijk Amerika, Of Amerika, net hoe je dat wil zeggen. Ja. Met uh, een uh, paardje zonder naam. Ja. Wij in Nederland hebben de band zonder naam. Ja. We hadden de zangeres zonder naam. In Amerika hebben ze het paard zonder naam. Ja. Is allemaal... Wij hadden ook een paard en die heette Mr. Ed. Mister Ed. <laughs> Ed. En Mr. Ed. Ken je die nog of niet? Ja, maar dat was ook Amerikaans. Oh, ik zat ook Amerikaans. Ja, ja. ik heb er eentje op uitgezocht uit 1968... En dat is de zoon van een predikant, Son of a Preacher Man. En dat is een lied geschreven en gecomponeerd door John Harley en Ronnie Wilkins. En opgenomen in september 1968 door de Britse zanger, zangeres Dusty Springfield... voor het album Dusty in Memphis. Het album Dusty in Memphis werd uitgebracht in stereo. En hoewel de singles remixed en vrijgegeven werden, maar die waren in mono. Dus dat was wel heel apart. In 90, even kijken, 1968 was het een internationale hit... en een nummer 10 in de Verenigde Staten... en een nummer 9 in haar gebonden, geboorteland, Groot-Brittannië. We gaan er naar luisteren. Son of a preacher man.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 Zomer of winter, altijd weer ZFM. Ja, inderdaad, ZFM. Ja. Dat zijn wij. Nou, onder andere. Ja, vanavond in Circus Zandvoort, daar hebben ze Ladies' Night. En daar hebben ze een film en die heet Home Again. En het vangt aan om, om half acht tot half elf. En Ladies' Night is een avond speciaal voor de dames. Ja, daarom heet het ook Ladies' Night. Lekker wat je uit met je vriendinnen, bijkletsen, filmpje pakken, nog meer bijkletsen. Hapje erbij en natuurlijk een drankje, want anders is het feest niet compleet. En omdat het Lady's Night is, is er ook nog een tasje vol verrassingen. De film in de Lady's Night zijn wisselend van thema, van romantische komedie tot musical, tot tranentrekkers. Laat je dus verrassen. Het leven van een aanstaande moeder in L.A. neemt een onverwachte wending wanneer ze drie jonge mannen in huis neemt. En dat is home Again. En als je als dochter van een succesvolle filmregisseur... is Alice daar veel gevoelig voor, dat die mannen ze zijn net gescheiden... en dan biedt ze hen een tijdelijk in haar gastenverblijf te komen wonen. Door de aanwezigheid van de energieke drietal bloeit Alice weer helemaal op. Maar aan haar nieuwe uitgebreide familie en crush... komt abrupt een einde wanneer haar ex plotseling weer op de stoep staat. De kaarten zijn te koop voor 13,50... Aan de kassa van Circus Sandvoort of online. www.cinema.circusandvoort.nl En de telefoonnummer is 023 5718 686. En de website is www.circusandvoort.nl ja. nou, dus... ladies, ladies Night. En ja, waar de leggen ze de nadruk op? Lady. Klitsen. Nee, ja. kletsen. Ja, maar Ik heb het niet verzonnen. Hè? Ze doen het zelf. Drank je erbij, drankje ja. erbij, want anders is het feest niet compleet. die spraakwater ja. erbij. Ja. <laughs> ja, dat moet je er wel bij. <laughs> Volgens mij hoef ik deze niet eens af te kondigen. Nee. Zal ik het wel doen? Nee, doe, nou doe maar wel. Ja? Ja. Oké. Okay. De Logical Song Supertramp. Ja. Een van de vele hits van deze band. Nou, inderdaad. Een goede band geweest. Ja. Ja. Absoluut. We hadden het net over, want noemde jij. Er is een schildersclub bij Ook Samen. En dat is in Zandvoort Noord. Ja. Elke dinsdagmiddag van half twee tot vier kunnen ze samen schilderen, leren van elkaar, elkaar inspireren. En samen exposeren. Twee keer per maand is er een docent aanwezig, die evenweken, in de evenweken. De overige middagen werkt u zelfstandig en met elkaar aan uw schilderij. De onderwerpen worden in overleg met een docent bedacht en uitgevoerd. De kosten voor de schilderclub, nou daar hoeft u het niet voor te laten, dat is 3,50 per, per persoon per keer. En dat is inclusief materiaal. Eén keer per, per maand een schildersdoek. Koffie, thee en wat lekkers. Aanmelden is niet nodig. Kom gewoon een keer langs en doe lekker mee. Vleemingstraat. Nee, Vlemingstraat, Laat ik het goed zeggen. Ja, heel goed. Anders krijg ik van toetelijk commentaar. Vlemingstraat 55. En dat is de telefoonnummer 023 5740 355. En dat is info at .nl. Nou, ik vind het een fantastisch initiatief. Ik kan niet anders zeggen. Ja, Zandvoort doet goed zijn best. Ja, zeker. Ja, echt waar wel even een gevoelige doen ja toch doe maar heb je een zakdoekje bij je of niet ja nee <laughs> snap er wel in een beketje ja laat me lopen Winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, dan hebben we het strand strandweerbericht. En dan is het in het noorden waar de wolkenvelden en Connorela... en lokaal een buitje vallen. Elders waren er perioden met zon. In de loop van de dag trokken de wolken en buitjes wat verder zuidwaarts. Het werd 13 tot 14 graden bij een zwakke of matige west tot noordwestenwind. Vannacht kan het, in, kan het in opklaringen flink afkoelen. Ik heb zelfs gehoord dat het kan gaan vriezen. Minimaal liggen tussen de 2 en de 4 graden... met kans op vorst aan de grond. Zie je, daar heb je het al. In het noorden en het zuiden wordt het minder koud. Morgen begint de dag hier en daar een beetje mistig. Verder zijn er veel wolken. Het blijft zo goed als droog en het wordt 12 graden. Nou, het begint eindelijk wintertoren, denk ik, ja. toch? Of niet? Als de vorst aan de grond zit... dan hm. is het tijd voor een bijbaantje voor Maxima. Ja. <laughs> Be good. Nick Kershaw. Ja. Heet hij nog? Ja, zeker. Hé, hey, ik, heb, ik heb er wat voor... Uh, ik heb er wat, wat, wat er misschien bij jullie ook al aan zit te komen. En dat is... Uh, een kleinkind? Klein ja. Elke tweede woensdag van de maand is er in de bibliotheek Zandvoort het Mama Café. Een ontmoetingsplek voor aanstaande moeders en vaders. Maar ook voor jonge kinderen en opa's en oma's. Dus, had jij echt voor jou waarbij baby's en peuters ook van harte welkom zijn. Loop gezellig binnen op woensdag 8 november... tussen half tien en half twaalf. Vooraf aanmelden is niet nodig. Deze keer is het thema feesten. Met het oog op de komende feestdagen... kunnen ouders met hun kind op de foto voor de kerst. En er komt een professionele fotograaf. Natuurlijk ook voor papa's. Maar opa's en oma's zijn vast ook wel welkom. Ja. ja. ja. En aanstaande opa's en oma's ook. Beetje, je, ja, um, Hans... <laughs> De <laughs> ouders van mijn toekomstige kleinkind. Die ja. maken zich niet zo heel veel zorgen. Behalve over het feit dat ik de opa word. <laughs> ja, dat kan ik me <laughs> voorstellen. <laughs> ah, voor de rest was dus, er uh, geen zorg. <laughs> Summer has come and passed. The innocent can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 Dat was de titel van het nummer. Van Green Day. Ja. Wa wake, ja. uh, wake me up uh, with uh, September end. Ja, hey, precies. Ik kan goed lezen hoor. Ah. Ik zit anders had ik het echt niet geweten. Nee? Nee. Ze, ze, ze, ze, ze, ze, ze um, uh, fluisteren het nog in. Oh, ja. nou, ze zeiden het heel zachtjes ja. voor. Ja, maar luister, wij waren op een hoger niveau aan het praten... en dan luister ik niet naar muziek. Ja, ja precies. Het ja. gebeurt ja. niet zoveel dat we dat doen, hoor. Goed, en door. En door. Ja, ja. mag ik wat vertellen? Of, uh, nou, heb als, jij... we hadden in het eerste uur al vastgesteld dat het jouw programma was... Ja. Dus ja, dan mag jij wel wat vertellen. Ja, nou, dan heb ik meer te vertellen dan ja. thuis. Ja. Uh, Duurt lang. Voor de vierde keer op rij organiseren de jonge werkers van Pluspunt een tienerkamp. Dat is een kamp georganiseerd voor Zandvoortse tieners die niet of nauwelijks op vakantie gaan. Tijdens het weekend van 20... Oh, wacht even. Tijdens het weekend van 20 tot 22 oktober vertrokken 20 enthousiaste pubers met zeven begeleiders naar Duinruil. Naast de pret in het tiki en het parkbad en het attractiepark... werden er gezamenlijk spelletjes gespeeld. Op zaterdag jongsleden kwamen er JP, een stuntman... die voor mee heeft gedaan aan Holland Got Talent. Eddie? ik Zegt kijk maar helemaal niks. Nou, mij ook niet, moet ik eerlijk zeggen. Uh, maar nou kijk ik daar ook niet naar. Hoor. De clipjes op YouTube was wat erg leuk is geweest. Ja, ja. en ze willen namelijk de, de dank uitspreken aan de sponsoren... die het kamp mogelijk hebben gemaakt... Rotary Zandvoort, Rabobank, Diakonie van de Agatha-Kerk, de Noorderstichting en Stichting Kinderhuis Zandvoort. Ja, het is niet vergeten dat de fantastische vrijwilligers, die willen ze ook bedanken, en noelen Danen, Aline Blokzeil, Brian Jongmans en Jessica Schepers. Ja. Nou, bij deze, hartstikke bedankt en volgend jaar denk ik weer. Ja, top gedaan jongens. Ja, goed gedaan. kies Met karma was dit. Ja, ja. een mooie. Hans, Hans jij zit te wachten op een jingle, hè? Ja. Hans. Huh? Um, ja. Zal ik hem doen, Hans? Ja, doe maar. Zal ik hem niet doen? Ja, doe maar wel. Okay. Voor Zandvoort en de regio. Ja. Dat is het bioscoopprogramma van Circus Zandvoort... En dat is van 1 november tot 8 november. En dan hebben we eerst Dikkertje Dap. Woensdag, zaterdag, zondag en op woensdag... uiteraard, want dat had ik al gezet, om half twee. En dan Dummy de Mummy en de Tombe of Agnetoet. En dat is woensdag, zaterdag, zondag en op woensdag om half vier. Wild River op woensdag 1 november om half acht. En dan hebben we Home Again. En daar hadden we het al over gehad. Het is dagelijks om acht uur. En dan hebben we ook nog een nostalgie. Dat is Hampstead. En het is dinsdag 7 november om half 2. En de Only Live Boy in New York. En het is woensdag 8 november om half 8. De kassa is 30 minuten van aanvang van de voorstelling open. En verwacht wordt Borg Mc McEnroe, 9 november. Zes zalavie op 16 november. En Sinterklaas en het Gouden Hoefijzer op 16 november. En de locatie is cirke Zandvoort. Gasthuisplein nummer 5. Het gebouw kan je niet missen. En het telefoonnummer is 023. 5718 686 en de website is www.circusrandvoor.nl Nou, ik zou zeggen iedereen die gaat, heel plezier. Ja. I'm holding on your rope got me sick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 Thoughts in my toes Makes me crinkle my nose Wherever it goes I always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 Ongevoelige toer, hè? Gemiddag. Nou, het is maar goed dat ik een zakdoek bij me heb. Ja, dat is sowieso goed, Hans. Ja, altijd. Altijd, nou ja. niet van huis zonder een schone zakdoek. Nee, nee. Nou, ja, ik dat krijg... zei mijn moeder altijd. Nou, ik krijg één keer in de week altijd een schone zakdoek en een kwartje. Dat is, is mijn zakgeld. Okay. En ja. door. Ja, dat was altijd zo. Eh, ja, nee, door. Dat zo was ja Door. Ja. Uh, <laughs> en Zandvoort heeft sinds enkele jaren een geweldig mountainbike parcours dat inmiddels bijna een officiële status heeft. Misschien heeft u wel eens in het donker een nietig klein lichtje gezien... van gebruikers van het parcours. Dat is uiteraard levensgevaarlijk. Daar kan binnenkort verandering in komen. Versteeg Wielersport, in de Halterstraat... biedt in samenwerking met Cosmic Sport en BB Cycling... een gratis cursus mountainbike in the Dark aan. Als je met de juiste verlichting over het parcours rijdt... wordt het allemaal een stuk leuker, vriendelijker... en je ziet een stuk meer... Je krijgt in de winkel een wintersport duidelijk uitleg over de bikes en de verlichting. Verder ga je de geleerde praktijk brengen. Een goede mountainbike met helm kan je eventueel daar huren voor 15 euro. Maar je mag natuurlijk ook je eigen bike meenemen. Of je nu een beginner, een ervaren of een sportieve biker bent. Je bent van harte welkom. Inschrijven kan via www.mountainbikeinzandvoort.nl-special. En de gratis kliniek is op vrijdag 10 november... en begint om half acht avonds bij Versteeg Wielersport in de Haltenstraat. En vanaf 8 uur kun je het geleerde in praktijk brengen... op het mountainbikeparcours bij de circuit Zandvoort. Vanaf 21.30 uur is er een borrel na in Café Fleur. Vier, en Café Vier, evenals in de Haltenstraat. En okay. je, mag, je mag ook alleen een borrel halen, denk ik. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> En ik vind het wel een goede cursus, ja. moet ik zeggen. Ja. ja. ja, ja. En ook omdat het, ja, je hoort het niet zoveel. Er is eindelijk weer eens een keer wat gratis. Nou ja, los daarvan, Hans. Um, um, um, ik zou zeggen tegen alle mountainbikers en wielrenners: verras me. Ja. Want de meeste die kan ik wel schieten onderweg. Wat zeg je nou, me. Ja, dat kan ik ook. bij. hele kan ik dat heel graag doen. Ja, ja. ja ik ga doen een muziekje... voordat ik de bocht moet nu. Ja, doe maar niet.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 Al Kid Rock, zeg Hans. Ja. Het zit erop. Het zit erop. Het gaat snel. Nee, het lijkt dat het snel gaat. Exact. Ja. Exact. Zegt hij Ja, ja ik, nee. ben, ik ben trots op je. Ja? Dank je. Ja. Nou, dus ook voor het eerst. Ja, Toch? we vertellen het ook niet verder. Nee, dat doen we niet. <laughs> Nou, we gaan lekker eten. Hè? We dus gaan, gaan we... zo eten ja. en ons uh, voorbereiden op de uitzending van morgen. Ja, morgen zijn we er weer om vijf uur. Ja, van vijf tot zeven. Ja, dan en, uh, uh, hebben we de, weer versterking erbij. Precies. Met dus een... uh, ik zou zeggen, tot ja, morgen. Tot morgen en gezond en, uh, weer op. Ja, en blijf luisteren. Ja, dat zeker. Oké, okay. Doe. We gaan eruit met uh, Pink Floyd. Another brick in the wall. We Drones. no dark sock has a